Oh, de Romeo's, voor art do de Romeo's? Alsjeblieft, ja. mooi. Mooi, mooi. Romeo en Julia. Ja. Daar is, dat is het allemaal begonnen natuurlijk. Hè? Chris en, en Davy in die musical. Ja, absoluut. Daar is het idee ontstaan voor de, voor de Romeo's. En we zijn nu alweer 16 jaar later. We staan nog samen op het podium. Het is eigenlijk, als je erover nadenkt, heel bijzonder dat we dat al 16 jaar mogen delen en mogen genieten van al het moois wat ons overkomt. Gunther, jij stond toen niet in die musical. Uh, je bent er toch bijgekomen. Hoe is dat ontstaan aan het idee om daarmee in te stappen? Het was hun idee. David denk ik is er een beetje mee, mee, mee wat afgekomen, We naar de kris te gaan en zeggen van: uh, het zou leuk zijn als we samen iets gaan doen, maar we zoeken nog een derde slachtoffer, een derde sukkelaar. <laughs> <laughs> en wij zaten toen alle drie uh, in familie en speelden toen nog allemaal alle drie in familie. En dan ja, is die vraag naar mij gekomen of ik daar dus zag zitten. En toen nog wel. Toen nog wel. En nu, na 16 jaar, kan ik niet meer anders. Hè. Dit is toch een gigantische zomer voor jullie. Um, Tomorrowland-optreden. Jullie zijn net terug van Camping Kitsch. Hebben jullie ook het gevoel van deze zomer is, is zo een andere zomer dan andere jaren? Ah wel, ja. Als je denkt dat het niet gekker kan, dan kan het toch gekker. Als je denkt dat je geen grotere hit dan Viva de Romeos kunt maken, kan het toch nog gekker, want dan maken we terug met Viva de Romeos nog een grotere hit dan Viva de Romeos al was in een remix van, uh, van, van Dorothee Vegas en, en Like Maarten. En alles viel als een puzzeltje in elkaar. Tomorrowland, we, hadden, we waren al begonnen met de Moesbar XXL in Sportpaleis, dan die in Tomorrowland, dan die Camping Kitsch, Maanrock. Uh, we hebben zo'n vorige week grote markt van Antwerpen. We hebben ja, het is een onwaarschijnlijke zomer. Onwaarschijnlijk. Ik heb jullie uh, nummer de Viva de Romeos... dit jaar zelfs gehoord op het uh, Balaton Sound Festival... Uh, op het Balatonmeer in, in Hongarije. Ja. Bij een Belgium party... opent dat perspectief internationaal... The Romeos. Het zou zomaar kunnen. Uh, we hebben daar wel eens ooit over gefantaseerd. Over uh, misschien een uh, zijstapje te maken... naar Nederland of zo. Of, uh, maar ik moet zeggen... ik ben eigenlijk aan de ene kant misschien blij... dat we dat niet gedaan hebben, want... Uh, wij staan nog wel heel dicht bij het volk en we houden wel alle drie denk ik in orde van Vlaanderen. Dus uh, we zouden dan ook Vlaanderen voor een stukje moeten gaan ja, verlogenen of zo. Dus nee nee, uh, ik denk dat we de juiste keuze hebben gemaakt. En daarom is, denk ik, mogen we nog altijd meedoen, uh, al 16 jaar. Jullie worden soms vergeleken met de Vlaamse antwoord op de toppers. Oh, ja, Klopt dat oh. of is dat oh. niet echt? Oh. Wij waren eerst bezig, dus toppers is het Hollandse antwoord op de Romeo's. Laat dat duidelijk zijn. Ja, weet je, je kunt, in, de, in onze beginjaren spelen wij inderdaad vooral covers en, en, en al die dingen. Wij zijn dan eigen nummers beginnen maken. Mensen zien ons ook niet meer als een coverband, zoals de toppers nog altijd zijn. Dus door de jaren heen is het verschil veel groter geworden tussen de toppers en de Romeo's. Romeo's staan voor zichzelf, hebben hun eigen nummers, hun eigen hits. Wat de toppers niet hebben. Maar alleen, toppers is top. Hè. Maar het is een compleet ander verhaal geworden. Uh, en het is wat Chris zegt. Ja, wij zijn 16 jaar bezig, de toppers ik het jaar niet. Jaarder, we zijn ah, okay. al maar, maar, maar dat is een compleet ander verhaal geworden. Euh, sowieso. Jullie hebben de Mia voor beste Vlaams populaire gewonnen. Een eigen film, een eigen frituursnack en dus een optreden op de Tomorrowland. Waar kunnen jullie dan nog van dromen? En zomer zomerrit hebben we ook gewonnen. Die had je nog niet opgenoemd in 2012. Ja, wij, wij dromen nog van veel, hè, mannen, ja, We Eigenlijk. blijven dromen. Uh, laat al die Vlamingen ons dan op die buitenlandse feestjes ook maar vragen. He, dat is ook goed. Dat is een schoon antwoord. Dan moeten wij niet in het buitenland gaan scoren, want dan scoren we gewoon met Vlaams in het buitenland voor Vlamingen. Dat is perfect. En ja, dat we nog jaren mogen meedoen. Ik denk dat dat vooral de, onze grootste droom is. Dat we gewoon mogen blijven doen waar we aan het doen zijn. Abba, Clouseau, Queen, Meatloaf, Dolly Parton, Whitney Houston, Tina Turner, Gloria Estefan. Ze hebben allemaal een musical. Ja. Misschien is het een ideetje om een De Romeos musical te doen en dan eigenlijk de cirkel rond te maken. Ja, niet rondmaken, maar het idee is al eens geopperd. Sowieso. Ja, ja, we hebben ook heel veel nummers die dat zouden toelaten. Of we zijn ook in de mogelijkheid om zelf nog nummers bij te schrijven die dat dan helemaal toelaten. Maar wie weet, hè, want dan is het nog, spelen ze mee of spelen ze zelf niet mee? Dat is nog maar de vraag. De Muse jullie hebben het aangehaald. Ik heb uh, onlangs Victor Verhulst en Kowels geïnterviewd. Zij merken dat de tijd van hokjesdenken voorbij is. Foute muziek en de negatieve connotatie dat het een beetje heeft, dat dat voorbij is en dat mensen en zeker ook de jeugd openstaat voor alle genres, dankzij Spotify en dergelijke. Merken jullie dat ook op, op feestjes? Absoluut. De laatste jaren hebben wij heel veel jonge mensen die de Romeo's appreciëren en die komen kijken ook effectief. En ook onze nummers kennen. Ik sta er soms van verbaasd hoeveel jonge mensen dat onze teksten eigenlijk meezingen. En feit is wel dat ons populaire Genre, inderdaad, wel wat is opengetrokken. Je ziet dan inderdaad aan de Romeo's op, op Tomorrowland, aan Willy Sommers op Pukkelpop. Aan al van die dingen, dat inderdaad, dat alles is aanvaardbaar. En hoe moet ik zeggen, het alternatieve denken is, is bij de jeugd wat aan het weggaan. En daar ben ik eigenlijk zeer blij mee, ja, absoluut. Zijn jullie er open voor? voor stel dan Maro Pavlovski, zegt van we willen niet iets met de Romeo's doen op Pukkelpop. Ja, tuurlijk, absoluut. Als het maar klopt. Weet je wat, het moet voor iedereen kloppen. Wij moeten ons gelukkig voelen. Die mensen moeten zich dan ook gelukkig voelen. En als je daar een schone crossover van kunt maken. Het zou wel zijn dat ze maar bellen. Allereerst keer maandrok. Wat zijn je verwachtingen? Well, we gaan er een feest van maken. We vinden het fantastisch dat we hier staan. Want we hier hebben echt nog nooit opgetreden. En dat is ook weer een hoogtepuntje van deze zomer. Denk ik waar we nu echt naar uitkijken. Om zo meteen op het podium te springen. Oké, okay, Heel veel succes dit mannen. Dank je wel.